Het weer bewolkt en vooral in het westen en zuiden af en toe regen, in het oosten plaatselijk dichte mist. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt 4 graden in het noorden en zo'n 6 graden in het zuiden. AWB-verkeersinformatie: in de provincie Gelderland komt plaatselijk dichte mist voor. Dan staan er nog files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Knop het hoevenlaken 4 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... bij knooppunt Benelux, 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A59 vanuit C naar Os, bij knooppunt Empel, 12 kilometer. De oorzaak is een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daarom afgesloten. Verkeer richting Den Bosch kan vanaf knooppunt daarbij beter omrijden. Via Gorkum over de A27, de A15 en de A2.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 Alleenstaande ouders zijn de dupe van bezuinigingen. De Nederlandse burger is rechteloos. Dat zegt een garagehouder die jarenlang tegen een bierbrouwer procedeerde. Wanneer geven wij de burgers de rechtszekerheid die ze verdienen en waar ze recht op hebben? Darwin is overal, ook in de supermarkt. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen, Nederland. Als het aan staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken ligt... wordt er volgend jaar 21 miljoen euro bezuinigd op uitkeringen voor alleenstaande ouders. Dat blijkt uit plannen die zijn uitgelekt. Volgens FNV Vrouwenbond betekent dat een enorme verslechtering van de positie... van ruim 90.000 alleenstaande ouders die afhankelijk zijn van een uitkering. Goedemorgen, Tieneke van der Kraam, directeur van FNV Vrouwenbond. Goedemorgen. Ja, vandaag komt de linkse oppositie met een manifest tegen de bezuinigingen uh, op die regelingen, ook ondertekend door de FNV. Hoeveel zorgen maakt u zich over dat conceptvoorstel van de staatssecretaris? Ja, ik maak me heel veel zorgen, vooral omdat het nog niet precies duidelijk is uh, voor welke mensen nou precies het grote probleem gaat uh, ontstaan. Het uh, zal in ieder geval zo zijn dat alleenstaande ouders met uh, uh, kinderen vanaf 18 jaar... erin inkomen behoorlijk op achteruit gaan. Dus zoals de plannen er nu uitzien, en dat eigenlijk uh, de redenering is... ...dat het kind vanaf 18 jaar maar voor de ouder moet zorgen in plaats van omgekeerd... ...en dat vinden we ook principieel gewoon een hele slechte zaak. Moeten we niet even wachten tot die plannen dan helemaal duidelijk zijn... ...voordat u zich echt zorgen gaat maken? Nou, de plannen zijn in ieder geval al zodanig bekendgemaakt dat we er wel uit kunnen opmaken dat het sowieso ja. een forse bezuiniging is. Je noemde zelf ook al het bedrag van 21 miljoen. Dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. En dat moet inderdaad uit de portemonnees van de alleenstaande ouders, die toch al heel erg weinig geld te besteden hebben. Een derde van alle alleenstaande ouders leeft van een bijstandsuitkering. Op wat voor manieren wil de staatssecretaris eigenlijk bezuinigen op die uitkeringen? Nou, met name door uh, zeg maar, uh, de vrouw zo snel mogelijk ook weer aan het uh, werk te krijgen. Daar hebben we in principe natuurlijk niks tegen. Maar we nee. vinden wel dat er ook rekening moet worden gehouden met de zorgtaken. Ik las toevallig gisteren nog een, uh, een verhaaltje van een alleenstaande oude met uh, vijf jonge kinderen. Waarvan de, de gemeente dan zegt, u werkt niet. Nou, zo'n vrouw werkt natuurlijk wel degelijk uh, zo ongeveer de hele dag. Dus je moet natuurlijk per individu bekijken wat de mogelijkheden zijn om ook aan het betaalde werk deel te nemen. En dat zou je ook uh, in bijvoorbeeld in uren kunnen laten toenemen in de loop van de jaren naarmate de kinderen ouder worden. Tot nu toe hadden alleenstaande ouders een vrijstelling hè, van de sollicitatieplicht... tot hun kind vijf jaar geworden was. Uh, ook die vrijstelling zou met het voorstel zoals dat er nu ligt uh, wegvallen. Wat heeft dat voor consequenties, denkt u? Nou, dat heeft inderdaad de consequentie dat uh, de alleenstaande ouder... met heel jonge kinderen dan ook uh, zeg maar gewoon werk moet gaan zoeken. Is dat zo onredelijk? En... Moet je wachten tot een kind ouder dan vijf is? Dan is die, dan is die vrouw vijf jaar nee, uit nee, het dat arbeidsproces. Ik, ik er Lijkt er principe, me ook niet verstandig. Ik heb er in principe ook helemaal geen problemen mee. Alleen je moet natuurlijk wel kijken naar de mogelijkheden. En bijvoorbeeld is er wel kinderopvang. De wachtlijsten in de kinderopvang zijn nog steeds aanzienlijk. Vooral in de grote steden. Dat levert dus problemen op. Uh, gaan kinderen naar school? Dan is er ook om de havenklap een vrije dag. Uh, of zijn er vakanties. Dus de beperkingen die een alleen staan de ouder heeft, omdat ze ook nooit terug kan vallen op een partner, zijn natuurlijk uh, vele malen groter dan dat je met z'n tweeën voor kinderen zegt. En stel nou dus dat ik, het kabinet ik, ik, zou faciliteren uh, dat die kinderopvang wel in orde is, zou u dan wel akkoord gaan? Ik zou akkoord gaan, maar niet meteen fulltime. Ik, ik vind het uh, niet kunnen dat een alleenstaande ouder fulltime werkt. Als we bijna verder in Nederland andere moeders met kinderen ook niet fulltime werken. Maar vrouwen krijgen het toch ook financieel beter als ze fulltime gaan werken? Ja, en dat doen ze dus ook. Hè? Dat er is natuurlijk, u zei al, een derde van de alleenstaande ouders heeft een bijstandsuitkering. Dat wil zeggen twee derde niet. Daar zijn ook heel wat vrouwen onder. En die is het gelukkig wel gelukt om uh, aan betaald werk te komen. Maar dat wil niet zeggen dat ze fulltime werken. Het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met... Het inkomen wat ze verdienen. Heb je een goede baan, dan kan je bijvoorbeeld met 24 uur... kun je ook al meer dan een bijstandsuitkering uitkering verdienen. Ja. Dus ik ben heel erg dan voor... Dan moet je gewoon dat je een goede baan hebt. ...om alleenstaande ouders te stimuleren om aan het werk te gaan. Maar ik ja. denk wel dat je dat niet meteen fulltime moet doen. Dat moet stapje voor stapje. Ja. FNV Vrouwenbond maakt zich al enkele jaren hard... Hè, voor een goede begeleiding van alleenstaande ouders... van uitkering naar baan. Stapje voor stapje is dus het beste volgens u. Uh, maar ook daar gaat dus binnenkort behoorlijk het mes in. Ja, nou ja, dat, dat, dat idee, daar, uh, daar staan wij wel achter. Dat je zeg maar, mensen ook begeleidt en uh, daar ook voor zorgt dat ze aan het werk komen. Maar als het tegelijkertijd ook in de reintegratiebudgetten wordt gesneden, dat gaat gebeuren. Dan zie ik het uh, nog niet gebeuren dat die alleen staan de ouders ook echt aan het werk kunnen komen. Ook al zouden ze nog zo hun best doen. Sommigen zijn bijvoorbeeld ook uh, niet goed opgeleid, moeten eerst nog scholing volgen. Nou, daar, op dat soort budgetten worden ze allemaal bezuinigd. Maar goed, we willen mensen uit de buitenbijstand hebben. We willen mensen van hun uitkering af hebben. We willen mensen deel laten nemen aan het arbeidsproces. Dat moet toch op de een of andere ja. manier. En ja, met de fluwele handschoen werkt dat misschien niet. Jawel hoor, want de afgelopen tijd, uh, ik heb net de laatste cijfers gelezen. Het zijn er geen 90.000 meer, het zijn er inmiddels 75.000. Dus dat wil zeggen dat de afgelopen tijd uh, niet alleen vrouwen met een partner... maar ook vrouwen en alleenstaande ouders uh, behoorlijk aan het werk zijn gegaan. Dus we oh, zijn eigenlijk gaat, op de goede, goede weg en nemen. de maatregelen uh, dus... van dit kabinet zijn storend? Wat zegt u? We zijn gewoon op de goede weg eigenlijk. Ik denk dat we heel erg op de goede weg zijn. En ik, vind het, ik zou het prima vinden als uh, de gemeentes nog wat meer mogelijk kregen. om alleenstaande ouders ook echt goed te faciliteren om aan het werk te kunnen gaan. En ook uh, een opleiding te kunnen volgen met een baan waardoor ze ook echt uit de bijstand komen. Dat is natuurlijk ook nog niet, lang niet altijd het geval als ze als niet zijn werken. Dus investeer vooral ook in, uh, in scholing en opleiding, zou ik zeggen. Hoe groot acht u de kans dat dit voorstel door de Tweede Kamer komt? Ja, we hebben op dit moment natuurlijk uh, een, uh, een kabinet met een uh, gedoogpartij. Ja. En die vormen met elkaar een meerderheid. Dus als die uh, zeg maar achter dit voorstel staan, dan, uh, ja, dan hebben we het helaas uh, niet gewonnen. Maar het is denk ik heel belangrijk om uh, met name ook uh, uh, als je kijkt naar uh, het CDA, een partij die toch ook heel vaak wel een uh, sociaal beleid voert. Maar nu uh, even niet. Nog eens heel goed uh, te gaan praten van, uh, nou ja, wat zijn nou eigenlijk de consequenties? Want nogmaals, het is natuurlijk een hele slechte zaak dat uh, kinderen vanaf 18 jaar verplicht worden... om uh, met een hele kleine vrijwaardingsregeling toch, uh, zeg maar, hun moeder te gaan onderhouden. Ja, maar goed, het ziet er wel naar uit, want die politieke meerderheid die is er. Dus wat kunt u nog doen? Dan denk ik toch meteen bij de FNV actie. Nou, uh, ja, voeren dat is uh, uh, met een hele kleine groep mensen. Hè. Je hebt het over 75.000 mensen. Die krijg je ook niet allemaal uh, op het Binnenhof. Want die moeten gewoon voor hun kinderen zorgen. Ja. Dus, en, en ik denk dat we met uh, de politieke lobby ook nog wel een heel eind kunnen komen. Goed, we zullen het zien. Dank u wel. Tineke van der Kraan, directeur van de FNV Vrouwenbond. Ja, nu heb ik in de stront geroerd en ik zit in de stank.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 Tegenwoordig hebben de buren een verstandhouding ontwikkeld. Maar vroeger was het vechten tegen de bierkaai. Verslag van Sander Bartling. <lacht> Garage de Marken, goedemiddag. Een automonteur met een voorliefde voor klassieke muziek. Ah, Paul, hallo. Iemand die net zoveel weet van koppakkingen als van ijsvogels. Iemand die gek is op zijn hond, maar met net zoveel liefde tegen gros procedeert. Zo iemand is Henk Havink. We staan. Jo, veel dankjes. Internationale clientelen. Waarom komen ze van heen en ver naar u toe? Uh, kwaliteit. <laughs> ja, ik, ik kijk gewoon anders. Misschien is dat, uh, misschien is dat ook wel die, die andere blik. Is een kritische blik. Is opener. En uh, zie je iets meer. Wat is dat er voor Dat is een, uh, een heelie. Geen Oostinhielie, maar een Hielie. Die is in 1947 gebouwd en daar zijn er in totaal tien van gebouwd. En dit is een van de weinige die overgebleven is. En die hangt bij u op de brug. Is die van iemand van de Grootfabriek? Nee, nee, nee, nee. Die is niet van iemand van de Grootfabriek. Binnen staan de auto's en buiten is de natuur, uw achtertuin. Zullen we even gaan kijken hoe het erbij ligt? Ja. De zon staat laag en schijnt in onze ogen. Het is hier wijd, rustgevend. Dit is het industrietrein wat ik heb en heb omgetoverd tot natuur. Dat hoort in een, een, een Twents Colise-landschap... Als ik niet beter zou weten dan zou ik denken dat ik inderdaad met een echte natuurliefhebber praat. Want u heeft een baard, dat is een cliché. U heeft een alpino pet op, is zit zelfs nog wat spinrag op van de, van de garage net. Want dat bent u eigenlijk een garagehouder. Ja, ik ben eigenlijk garagehouder. Maar wie zegt dat techniek en natuur niet samen gaan? Maar tot op zekere hoogte gaat het wel op. Want als we daar naartoe kijken dan zien we een groot wit gebouw van de Grosfabriek. Laten we dat even techniek noemen. En dit natuur, gaat dat samen dan? Nou ja, kijk, het grote witte probleem, dat vind je natuurlijk overal in Nederland. En mijn vraag is, wanneer gaan we een keer wat anders doen? Wanneer geven wij de burgers de rechtszekerheid die ze verdienen en waar ze recht op hebben? Ja, het verhaal van, de fabriek, van die fabriek. Ja, toen dacht ik, god, we leven in Nederland in een democratie en in een rechtsstaat. Je kunt nooit 40 hectare collisielandschap. landschap... In Twente omtoveren naar industrietrein. Maar ja, zoals dat dan gaat, commissaris van de koningin, rechters, et cetera, alles kan in Nederland. Want wat gebeurde er? Ja, wat gebeurt er dan? Uh, ze hebben bijvoorbeeld dit huis 7 meter op papier naar het zuiden en naar het oosten verplaatst, zodat dat huis uit de milieukonturen van de grootfabriek zou vallen. Uh, wetenschappelijke rapporten uh, werden uh, aangepast door Grols. Uh, Grols heeft de Universiteit Twente omgekocht om een wetenschappelijk rapport... wat ik aan heb gevraagd, om dat ten voordele van Grols te veranderen. Maar uiteindelijk uh, heeft de fabriek wel de nodige aanpassingen moeten doen, hè? Ja, we hebben, toen de fabriek gebouwd is, toen hebben we twee jaar lang in verschrikkelijke stank gezeten omdat uh, de, de, de waterzuivering niet functioneerde, had geen capaciteit genoeg, etcetera, et cetera. En dat is, twee jaar lang is dat een gevecht geweest uh, waarbij de gemeente Enschedeer eigenlijk altijd de verkeerde kant op heeft gekeken. Dat ging zover dat de milieupolitie van de gemeente Enschede, met de wind in de rug uh, ging ruiken of grol stonk of niet. Maar hoe, hoe heeft u die concessies dan toch voor elkaar gekregen? Nou ja, dat is twee jaar lang uh, minutieus faxen sturen, brieven schrijven, uiteindelijk uh, naar de Raad van State klagen. Ja, en daar wordt het natuurlijk, als je naar de Raad van State uh, een brief schrijft, of de mensen daar de klacht neerlegt en dan zeg maar, een soort dwangsommen oplegt, ja, dan wordt iedereen natuurlijk bang en dan, dan kan in één keer alles. Hoe is uw verhouding met de gemeente nu? Ja, hoe, hoe kan een verhouding met de gemeente zijn? In Nederland zijn geen verhoudingen tussen burgers en overheden. Nee? Nee, de overheid oefent macht uit. Kijk, als de overheid zegt... wij hebben de langste adem en wij roken u wel uit... moet u nagaan dat zegt een ambtenaar tegen een burger... die het geld van die ambtenaar bij elkaar brengt. Eigenlijk, wij als burger zijn de baas. Is dat niet heel naïef? Ach ja, maar de naïefste mensen zijn natuurlijk gelukkigst. Gelukkig. <laughs> Kijk, als, als fatsoen naïef is, ja, dan ben ik, graag, ben ik graag naïef. Het epicentrum van het verzet tegen de groosfabriek is een, uh, een kantoortje van uh, 2x2. Nou ja, er is niet echt verzet meer tegen Groos, omdat ze zich toch nou een behoorlijk aan de regels houden. En we zijn redelijke buren van elkaar geworden. Dat gaat heel veel tijd, heel, heel veel energie in zitten. Dat heeft ook een, een, een hele grote weerslag op, op je privéleven. Je raakt daar wel door gestrest. Wil uh, je praat er eigenlijk te veel met je vrienden en met je kennissen over? Of met je vrouw. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo moet. En je zou eigenlijk veel. Je zou eigenlijk met leukere dingen bezig moeten zijn. Maar denkt u nooit van. wat een gedoe, allemaal? Ik, uh, dit is het me niet waard. Ik geef het op. Um, ja, daar denk, dat denk, dat denk ik wel vaker aan. Maar hoe sneller je opgeeft, hoe groter de ellende wordt. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid. En wil die verantwoordelijkheid verplicht je eigenlijk om je tegen onrecht te verzetten. Feest dat muziekje. Grols benadrukt trouwens in een reactie dat de samenwerking met Henk Avink goed is... en dat het niets weet van manipulatie van onderzoeken of plattegronden. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via de mail Goedemorgen @kro.nl. Straks Darwin is overal, ook in de supermarkt. Eerst het ochentumeur van Henk Westbroek. Sledgehammer! Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn iets gelijker dan anderen... is een van de meest beroemde zinnen die George Orwell schreef. Die meneer Orwell schreef boeken waarvan Animal Farm, waaruit ik zojuist citeerde... en het boek 1984, tot op de dag van vandaag erg populair zijn... De echte naam van deze schrijver was overigens Eric Blair. Inderdaad, de latere minister-president van Engeland... was familie van de schrijver. Die Eric Blair ligt achter een mooi kerkje... in het Engelse dorpje Sutton Courtenay begraven. Ik was daar onlangs en op zijn kleine grafsteen las ik... hier ligt Eric Blair. En dat was het dan. Het grafsteentje was keurig schoongepoetst... en op het graf zelf lagen negen bossen bloemen... die daar waarschijnlijk door bewonderaars, zoals ik, waren neergelegd. Tien meter achter het graf van Blair zag ik een enorm grafmonument... dat enigszins was verzakt en totaal was overwoekerd met mos en algen. Ik maakte het uit nieuwsgierigheid een beetje schoon en zag dat het de graftombe van Herbert Henry Asquith was. Een van de meest succesvolle minister-presidenten die Engeland ooit gekend heeft. In 1911 wilde Asquith de belasting voor rijke landeigenaren verhogen en tegelijkertijd even het vrouwenkiesrecht introduceren. Daar was de Engelse Eerste Kamer, de House of Lords, zo op tegen... dat ze absoluut weigerden in het parlement aangenomen wetsvoorstellen goed te keuren. Dan schaf ik toch per direct die hele Eerste Kamer af, was de reactie van Henry Esquid. Nadat die Eerste Kamer op haar beurt liet weten dat afschaffen alleen maar met hun eigen instemming kon... schijnt Esquid gezegd te hebben, maar daar twisten historici over... En met welk leger dachten jullie mij daarvan af te kunnen houden? Hij brak in ieder geval de macht van de Engelse Eerste Kamer... wat Esquid, de bijnaam de sledgehammer, de moker, opleverde... en wat vrouwen zo terloops het recht om te stemmen bezorgde. Die Esquit was, net als Rutte trouwens, een liberale minister-president... maar anders dan de heer Rutte, iemand die honderd jaar geleden al begreep... dat je zo'n Eerste Kamer vooral niet al te veel macht moet gunnen... Voor de democratie is dat tenslotte dodelijk. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. En u hoort hem al met enig enthousiasme gestart worden. Gilbert O'Sullivan, die na jaren weer een nieuwe plaat heeft gemaakt. a sweet face. This is a neat place. Here's Can I leave the rest up to you? Dus vijf minuten voor half elf. Waarom krijgen vrouwelijke obers grotere fooien dan hun mannelijke collega's? En waarom klapt een tevreden publiek overal de wereld in de handen? Volgens professor gedragsbiologie Mark Nelissen... gedraagt de mens zich nog altijd zoals in de prehistorie. Hij schreef er een boek over onder de titel Darwin in de supermarkt. Mark Nelissen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we even beginnen bij die eerste vraag dan. Vrouwelijke obers krijgen meer fooien dan mannelijke. waarom is dat eigenlijk? Ja, de rode draad door mijn boek is dat uh, het gedrag dat wij nu vertonen, het alledaags gedrag dat wij nu vertonen, wortels heeft in, in, in een heel veel verleden, honderdduizend jaren geleden. En in die periode bijvoorbeeld, was het voor een kind niet gemakkelijk om te overleven. De moeder had daarbij hulp nodig van een partner, van een potentiële vader, die bereid was om veel te investeren, die, die voldoende voedsel had, dus eigenlijk rijk was. Ja. En als een man wilde verkozen worden door een vrouw om de papa te worden van die kinderen, ja, dan moest hij duidelijk maken dat hij rijk was. Dat hij veel voedsel, veel hulpbronnen had. En dat kon hij best doen door vrijgevig te zijn. Door een reputatie op te bouwen van vrijgevigheid. Ik deel hier wat voedsel uit, daar wat uh, materiaal. En dat zit zo diep ingebakken in het uh, mannelijke gedrag... dat we dat vandaag nog altijd terugvinden. Onder andere in, in het fooi ja, geven. Ja, Dus als ik in een restaurant zit en ik geef een flinke fooi... en het is een, een, een, een, een vrouwelijke ober... dan zeg ik eigenlijk, uh, ik word de vader van je kind. Of ik wil de vader van je kind worden. Ik Neem wil in mij. aanmerking komen. Ja, ja ik, wil, ik wil in aanmerking komen. Eigenlijk is dat de onderliggende bedoeling. Ook al weten we dat zo niet. En weet het meisje in kwestie dat natuurlijk ook niet. Maar dat is uh, eigenlijk de bedoeling. Ja. ja, nou heeft u dus dat boek geschreven, Darwin in de supermarkt. U wil aangeven dat de evolutie nog steeds een hele grote rol speelt in ons dagelijks leven en in ons handelen. Ja. Dat verrast mij eigenlijk niet zo. Dat wist ik toch wel of niet. Uh, misschien wel, omdat het al vaak uh, beschreven is dat wij wortels hebben in het verre, verre verleden maar ja. mensen denken dat je dat, dat, dat, dat niet kan zien, dat dat, dat dat verborgen blijft, maar ik heb in mijn boek duidelijk gemaakt dat overal waar je kijkt in de supermarkt uh, in, in, in, in, in, op de televisie, om je heen in de winkel, in de straat, dat je dat gedrag kan zien, dat die wortels heeft in het ver verleden, waarvan wij nu denken dat is normaal alledaags triviaal gedrag mm -hmm. terwijl het dat misschien niet is, hè? Ja. dat voorgeven is niet zo triviaal, het heeft een heel oud verleden. We zijn ons er gewoon niet zo bewust van. En dat geeft u aan. Absoluut. Het grootste gedeelte van ons gedrag gebeurt onbewust. En omdat het zo alledaags is, denken wij dat het normaal is. Nou, je niet moet er nee over nadenken, maar je moet er wel degelijk over nadenken. Ook al is het onbewust. Ja, het klappen in de handen. Overal ter wereld. Hè? Tevreden publiek. En dan komt het applaus. Ja, ja. Waarom doen we dat? Ja, het is gekend dat groepen, mensen, maar dat vind je ook al bij apen, wanneer die een waardering hebben voor een groepslid, die heeft iets goed gedaan, dat dat in groep wordt duidelijk gemaakt. Dat versterkt het groepsverband. En u mag niet vergeten dat het samenleven, de socialiteit bij de mensen, een van de allerbelangrijkste elementen is geweest in onze evolutie. Dus alles wat die groep kon samenhouden, was goed. Onder andere waardering uiten voor iemand die iets goed heeft gedaan. En dat applaus bijvoorbeeld is geëvolueerd als een zeer... Uh, Sterk gesynchroniseerd mechanisme. Wij kunnen bijvoorbeeld in een theaterzaal tot op een 64ste van een seconde perfect gesynchroniseerd met elkaar produceren. Ja, dat bijzonder. Dat... dat is bijzonder. Dat betekent ja. dat wij een ingepakken mechanisme hebben dat dat regelt en dat dat dus ook zeer oud moet zijn. Het is dus gewoon zo dat de mens zich nog altijd niet aan zijn prehistorische gedragingen heeft ontworsteld. We zijn een soort primaten. Zal... Nog steeds? Dat, nog steeds. En dat zal zo nog honderdduizend jaren blijven, denk ik. Want onze genen veranderen niet zomaar. Ja, hoe zit het dan met ja. cultuur en opvoeding en beschaving, om het zo maar even te noemen? Dat zijn natuurlijk heel belangrijke bijsturende krachten. Wij ja. moeten door opvoeding, door, door wetgeving, door democratie, moeten wij onze genen op bepaalde momenten onderdrukken. Ik zeg maar wat het meest afschuwelijke is, verkrachting. Dat zit voor een stuk in onze genen. Laten we dat 100% onderdrukken door cultuur, door opvoeding, door wetten enzovoort. Dus wij moeten meer en meer proberen die genen te begrijpen, om ze dan te kunnen onderdrukken wanneer het ons niet aanstaat. Ja. Maar wat moeten we nu met, uh, uh, met de conclusies van uw boek, namelijk dat die uh, evolutieleer gewoon een veel grotere rol speelt dan we zelf denken. Voor veel mensen betekent dat een soort gemoedsrust. Ze vinden het wel leuk om te weten dat ze ontwikkeld zijn tot een heel sociaal wezen. En dat hun. Hun sociaal gedrag, hun altruïsme, hun vrijgevigheid. dat dat eigenlijk in onze genen inzit. dat geeft een goed gemoed. Ja. Naar waar dat, uh, ik denk maar aan godsdiensten. dat die dingen willen voorschrijven. en daardoor ook zekere angsten gaan ontwikkelen. Daar kan het Darwinisme iets tegen inbrengen. Ja, en anders kan ook. Als ex excuses gaan werken, hè? Ik denk het niet, dat mag je nooit doen. Je mag nooit zeggen, kijk, dit is geëvolueerd, dus het is een excuus. Omgekeerd, je moet weten waar het vandaan komt... om dan, als het ongewenst is, er iets tegen te kunnen doen. Een applaus en een voorgeven: ja. geven, dat is niet ongewenst. Verkrachting, overspel, oorlog voeren, racisme is wel ongewenst. En als wij weten dat, dat, als dat die genetische basis bestaat... moeten wij dat gebruiken om daar in te gaan... en nooit of nooit goed praten. Nooit zeggen, oké, okay, het is natuurlijk, dus het mag. Oké, okay, dank u wel, Mark Nelis. Darwin in de supermarkt Ligt het Ligt het boek ook in de supermarkt, Raas? Ja, kort? Het ligt pas in de winkel. Het is toch een beetje nat van de drukker. Dus <laughs> okay. euh... Dank u wel. Ja, Wij aan... Fijne dag. We zijn aan het einde gekomen van deze Goedemorgen, Nederland. Zometeen na het nieuws: Prem Kiesjoen en Texel Blok. Die met de verkiezingsbus door de provincie trekken. in aanloop naar de verkiezingen van woensdag, provinciale staten. Goedemorgen, Tessel, geloof ik, is het. Hè? Waar zijn jullie vanmorgen? Zeker. Goedemorgen, al johan Wij zijn in winkelcentrum. Wij staan voor winkelcentrum De Bogert in Wochnum. Wognem, bekend van Dirk Scheringa en zijn DSB. En Wognem ligt in de provincie Noord-Holland. Bekend onder meer van het IceSafe schandaal En waar kunnen we het dus vanochtend beter over hebben met onze gasten... dan over politieke integriteit en behoorlijk bestuur. En wij gaan daarover praten met onder andere Hero Brinkman van de PVV... Remine Alberts van de SP en Elisabeth Post van de VVD. Prim staat al buiten met een aantal mensen die hier... vermoedend liepen te winkelen en recht in zijn armen zijn gedoken. Gaat u straks allemaal horen. We gaan nu eens luisteren naar... De Hoofdpunten van het Grote Mensennieuws. Dat wordt gelezen door Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Steeds meer jongeren onder de 27 zitten in de bijstand. blijkt uit cijfers van het CBS. In de afgelopen twee jaar is het aantal bijstandsuitkeringen voor jongeren met 64% toegenomen. Vooral in Flevoland en Drenthe is de stijging fors. Vorig jaar zaten in totaal 307.000 mensen in de bijstand. In de havenstad Zohar in Oman wordt opnieuw gedemonstreerd. Betogen zijn ze voor de derde dag op rij politieke hervormingen. Vanmorgen werd de ingang van een groot industriegebied in de stad geblokkeerd. En daardoor is ook de haven onbereikbaar. Koningin Beatrix brengt volgende week een staatsbezoek aan Oman. En gaat ook naar Zohar. Het bezoek gaat vooralsnog door.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 Radio 1 is erbij, van dag tot dag. Rechtstreeks vanuit de provincie, met Tesselblok en Prem Radekensjoen. Noord-Holland, de provincie die de afgelopen periode belastinggeld als geen ander verspeelde. 78 miljoen euro werd door VVD-gedeputeerde Ton Hoijmaijers bij de IJslandse landsbankie geparkeerd. En GroenLinks-commissaris van de Koningin Harry Borghout vond het niet nodig om in te grijpen. Gevolg, de Noord-Hollanders, waaronder ik, waren 78 miljoen euro armer. Pas na maatschappelijke onrust stapte de VVD-gedeputeerde op... en GroenLinks-plusjeplakker Borghout bleef zitten. Toen bleek dat Ton Hoymaers van de VVD zijn bonnetjes niet klopte... en toen pas stapte deze GroenLinks-commissaris van de Koningin op. Wat mij het meest verbaast als inwoner van Noord-Holland... is dat dit schandaal kennelijk geen rol speelt bij de verkiezingsstrijd. Waarom niet? Bestuurlijke integriteit is Aha. toch belangrijk? We staan in wochtum hoofdplaats van het DSB-kapitalisme en debakel... voor bakkerij Schoutsen in het winkelcentrum Bogert aan de Kerkstraat. U mag langskomen en bij de open microfoon uw mening geven. Maar wat ik erg leuk zou vinden, als u in uw provincie een schandaal heeft... waarvan u zegt, Tessel en Prim, dat moet in de verkiezingsstrijd besproken worden... bel dan op 0800-1121. U mag ook bellen voor al het andere wat u, wat u kwijt wil. U kunt mede naar de stemming van Nederland-Apenstrijd staat Radio 1.nl en tweets kunnen naar hashtag de stemming. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. De Amsterdamse eigenaren van tegenstemwijzer.nl... hebben de site een andere naam gegeven. Daar had stemwijzer.nl om gevraagd. Die waren bang voor verwarring. De nieuwe naam is voor één keer niet.nl... Die site wil met filmpjes VVD en CDA-stemmers overhalen voor één keer op een andere partij te stemmen. Er zijn andere partijen die min of meer hetzelfde programma hebben, veel dezelfde punten delen. En daarmee stem je dus niet op een criminele racistische organisatie als de PVV. De genuanceerde mening van initiatiefnemer Jaap van Eyck. De filmpjes zijn al meer dan 300.000 keer bekeken. En wellicht heeft Geert Wilders daar zelf aan bijgedragen... door de filmpjes walgeluk te noemen. Wat doe je als je op een onverkiesbare plek staat... en toch een zetel wil bemachtigen? SP-statenlid Richard de Graaf uit Den Helder leek het een heel goed idee... om zich door zijn vader op een tractor door het kale landschap te laten rondrijden. Met megafoon. Stem de Graaf voor betere bushalters. Stem de Graaf. We gaan naar het winkelcentrum en daar zullen meer mensen zijn. Hij heeft zo'n 4000 stemmen nodig, wil hij een kans maken op een zetel. De Partij voor de Dieren heeft gisteren in Zandvoort gewandeld tegen de jacht op Damherten. Noord-Holland stemde eerder in met jagen, omdat de herten veel verkeersongelukken veroorzaken. De partij wilde met de wandelactie ook druk uitoefenen op de gemeente Amsterdam, die nog moet instemmen met de jacht op de herten. Ongeveer onder 100 aanhangers liepen mee met de Partij voor de Dieren, Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en Bram van Lieren, de provinciale lijsttrekker van die partij. De stemming van Nederland. Met Tesselblok en Prem Radekensjoen. Mevrouw Elisabeth Post, u bent lijsttrekker van de VVD in Noord-Holland. Um, ik moet zeggen dat ik erg twijfelde om te stemmen of op de SP of de VVD. Maar ik vind het belachelijk dat Ton Hooymeijers niet geroyeerd is als lid. En dat jullie als VVD nooit tegen mij hebben gezegd... sorry dat wij, onze partij, jouw geld zo verkwist heeft. Uh, ten eerste, uh, u zei in de inleiding dat er nooit verantwoording is afgelegd... maar dat is niet helemaal waar. Er is direct nadat de 78 miljoen in IJsland... Uh, uh, he, dat bleek dat dat niet terug zou komen, is er een onderzoek gestart, statenbreed. En in dat onderzoek is precies uitgezocht wat is er misgegaan en wie waren daarvoor verantwoordelijk. En als gevolg daarvan zijn drie verantwoordelijk gedeputeerden uh, zijn afgetreden. En die zijn... Na heel veel discussie eerst mevrouw Post, ze hebben niet gezegd jullie van de VVD. Wat ik altijd leuk vind van jullie is dat jullie zeggen verantwoordelijkheid, je moet goed omgaan met belastinggeld. Er is toch eerst geklaag nodig geweest en gezegd voordat ze zijn opgestapt. Ja, maar ik vind ook dat op het moment dat zoiets gebeurt... dan moet je wel alle feiten over alle feiten beschikken voordat je een oordeel velt. En dat onderzoek dat heeft zeven maanden geduurd. Dat was in juni 2009 was dat afgerond. En toen is er wel degelijk een publiek debat geweest... waar iedereen verantwoording heeft afgelegd over wat er gebeurd was. En toen is wel degelijk ook gezegd door het college... Uh, dit hebben we niet goed gedaan, het spijt ons. En naar aanleiding daarvan... Uh, ik heb inmiddels de portefeuille Financiën. Naar aanleiding daarvan heb ik ook gezegd... ik vind dat we dit soort risico's in de toekomst niet meer moeten lopen... en dat we ervoor moeten zorgen dat het geld veilig staat. En daarom bankieren wij nu bij de schatkist. Maar waarom heeft de VVD geen geen poster? sorry dat onze uh, Ton Hoijmaijers jullie geld heeft verkwist, maar vertrouw ons toch maar, dit keer gaan we het niet meer doen? Um, omdat ik vind dat het niet gaat om het afrekenen met personen. Uh, uh, u zei ook in de inleiding, hij is niet geroyeerd. Uh, er loopt op dit moment een onderzoek. En in dit land is het gelukkig zo dat je pas schuldig bevonden bent... op het moment dat de rechter daar een oordeel over uitgesproken heeft. Nou, voor mij heeft verkiezingen, mevrouw Post, dat als u het goed heeft gedaan de afgelopen vier jaar dat ik zeg goh, jullie hebben het goed gedaan. Ik stem weer op jullie. En ik als inwoner van de provincie Noord-Holland zeg... een VVD-gedeputeerde met een GroenLinks-commissaris van de Koningin... hebben 78 miljoen euro... Hè, 78 miljoen euro verbrand in IJsland... En het lijkt alsof niemand erop wordt afgerekend. Nou, maar dat is dus niet waar, want er zijn wel degelijk uh, drie gedeputeerden afgetreden om deze zaak. En dat is toch de ultieme consequentie die je als politicus kunt uh, nemen. Dat hebben zij ook alle drie gedaan. Dus in die zin is er wel degelijk verantwoording afgelegd. En natuurlijk is het zo dat het ontzettend balen is dat die 78 miljoen bij Lans Banki stond. Maar ik ga er nog steeds van uit dat wij een groot gedeelte van dat geld gaan terugkrijgen. Daar ben ik ook keihard mee bezig. Om ervoor te zorgen dat dat gebeurt. En dat uiteindelijk de Noord-Hollandse belastingbetaler. Brem, u. Ja. Brem, er is een reactie van. De dupe van de. Een reactie worden. van Harm... Die uh, uh, zegt, ja, we hebben allemaal een grote bek over Italië en andere corrupte landen. Maar ik ben er zo langzamerhand van overtuigd dat Nederland de meeste witte heeft. Daarom is de opkomst ook altijd zo fantastisch hier. De meeste mensen stemmen niet meer. Of ze gaan alleen nog maar proteststemmen uh, geven aan bedenkelijke partijen. Onze belastinggeld wordt verkwanseld door patjepayers. Als dat inderdaad het gevoel is, in dit geval van alleen Harma van meer mensen... is het, wat jij al zei, toch wel zaak, denk ik, voor mevrouw Post en anderen ook... om dit soort dingen toch in de campagne mee te nemen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken uh, de statenleden van de afgelopen periode en ik kan u verzekeren, die 55 statenleden en die 7 uh, gedeputeerden, dat zijn absoluut geen patjepeers. Uh, dat zijn mensen die hard werken, die hard hebben voor de provincie, die hard hebben voor hun partij. Uh, ik doe dat voor de VVD en ik nogmaals, ik ga ervan uit dat wij een groot gedeelte van die 78 miljoen gaan terugkrijgen. Want ook ik baal ervan dat wij als belastingbetalers, want dat bent u niet alleen, dat ben ik uiteraard ook, dat wij daarvoor op zouden moeten draaien. En dat betekent dat ik elke dag mijn uh, uiterste best doe en de beste onder mijn kont vandaanloop om ervoor te zorgen dat dat geld gaat terugkomen. Ton was vorige periode leestrekker namens de VVD. Hij was nummer net zoals u nu bent. De mensen die hebben gestemd, hebben gestemd op een partij met een persoon als vertegenwoordiger. Die persoon is afgetreden. Welke blaren pakt uw partij nu? Ja, weet je, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen... Van nou, als er één uh, persoon in zo'n partij zit uh, die iets niet goed doet... dan uh, uh, moeten we daar de hele partij op afrekenen. Ik weet ook dat uh, er bij GroenLinks een mevrouw heeft gezeten... die zich inbeelde dat ze ziek was. Betekent voor mij niet dat iedereen in die partij... Uh, net zoiets doet als mevrouw sink Pharma. Uh, meneer Van Bommel kon met zijn handen niet van vrouwen afblijven. Dat betekent toch niet dat iedereen in de SP met zijn handen... maar altijd aan allerlei vrouwen zit. Dus ik vind niet dat je het gedrag van... één persoon in de partij, de hele partij kunt aanvragen. Daarom is het ook wel leuk dat u het nog u, even zo nadrukkelijk noemt. We gaan naar binnen. Het uh, Tesselblok gaat verder okay. in debat. Mevrouw Post, Ga je gang, dankjewel Prima. mevrouw Post. Komt binnen en gaat zitten naast Rimine Alberts van de SP. Hartelijk welkom ja, goedemorgen. ook. Goedemorgen. En Hero Brinkman van de PVV. Ook hartelijk welkom. Ik wil even met u beginnen. Want we gaan het voornamelijk maar verder over alles waar, waar jullie het over willen hebben hoor, in deze korte tijd. Maar hebben we hebben over inderdaad behoorlijk bestuur en vooral transparant bestuur. Um, wat er gebeurd is, he, die iSafe uh, uh, affaire... Mevrouw Post zegt net, ja, je, je kan niet mensen of je moet niet één mens daar persoonlijk op aanspreken. Ik meen me ook te herinneren, meneer Brinkman, dat er door de VVD toen gezegd werd, uh, de gedeputeerden zijn eigenlijk niet direct zelf schuldig, maar het is een politiek goed signaal dat ze toch aftreden. Vindt u dat duidelijk genoeg voor de mensen in de provincie? Aan de ene kant zeggen ze zijn niet echt schuldig, maar ja, de mensen denken dat, dus laat ze maar aftreden. Nou ja, kijk, volgens mij moet het onderzoek nog afgeronden worden wat dat betreft. Dus uh, ook ik uh, vind dat uh, daar uh, geen oordeel over gegeven moet worden. Ik moet ook heel eerlijk zeggen... Um, ik vind uh, openbaar bestuur integriteit, uh, uh, verantwoording voor uh, datgene wat je doet met de, met de financiën in een provincie... De, oh, uh, doorzichtigheid daarvan, buitengewoon belangrijk. En, ik, en da, dat onderwerp wil ik graag in de campagne brengen. Ik wil niet kijken naar het verleden. Ik wil niet kijken naar uh, zaken die aantoonbaar fout zijn gegaan. U zegt, ik wil laten uh, uh, zien hoe we het moeten gaan doen. Ja, ik, ik, vind, ik, ik denk dat de PVV als een nieuwe partij in die, uh, in die provinciale staten... daar straks echt een gigantische boost in kan geven. Dat hebben we ook in de Tweede Kamer gedaan. We zijn buitengewoon kritisch geweest over de financiën van de overheid... Over uitgaven over bijvoorbeeld, uh, en dat heb ik ook maar ingebracht... over dienstauto's met dienstchauffeurs van, uh, van, uh, van dus gedelecteerden. Maar campagne... ook de verbouwing van het provinciehuis in bijvoorbeeld. In deze campagne gebruikt u het wel degelijk als, hè, als, als een voorbeeld... van hoe jullie het anders nee, gaan ga, doen in de ik, provincie? Ik, ik, ik, ik gebruik in het algemeen de stelling dat ik vind dat, dat de provincies... wat dat betreft het vertrouwen terug moeten winnen door gewoon veel openbaarder te zijn. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat een heel groot gedeelte van die 55 statenleden... niet eens wisten dat er 70 meer dan 70 miljoen op de Remina Alberts van de SP, bent u het eens met meneer Brinkman? Natuurlijk nou, ik, dat dat anders moet. Ja, nee, zeker dat het anders moet. Uh, voor een groot deel ben ik het wat dat betreft ook met de heer Brinkman eens. Uh, onvoldoende laten de bestuurders zien dat ze bezig zijn met geld van de bevolking. Wordt u er nu tijdens deze en... campagne op aangesproken door kiezers? Neemt op welke partij? Over, over die, die, die uh, uh, IJsland-affaire? Ja, en... Merkt u de, dat het en vertrouwen niet al, geslonken is? Ja, absoluut. En je hoort het natuurlijk ook wel uh, hoeveel mensen er gaan komen. Hè, die willen gaan stemmen. En ik vind dus dat er een... Ja, er is wel afgetreden. Maar er is, er is natuurlijk nog veel meer gebeurd in de provincie. Er is ook nog meer geld is er, ja, weg. Daar hebben we niks voor teruggekregen. Hoe bedoelt u? En, wat, wat nou, u, bijvoorbeeld, u, u zegt nu nogal iets ja, stevigs. Ik, dat zeg ik. Er is uh, uh, gewerkt aan een groot project. De Wieringen-Randmeer. We zitten hier uh, er niet heel ver vandaan. Mm -hmm. Daar is, uh, in Wognum, ja. daar is uh, van alles uh, ont ontworpen en bedacht en gedaan. Dat heeft 30 miljoen gekost... En de stekker is eruit, maar die 30 miljoen hebben we niet meer. Mevrouw Post van de VVD. Nou, mevrouw de... um, Albers moet wel even een beetje het kastje bij de muur houden. Uh, inderdaad is er 30 miljoen uitgegeven, maar voor een groot gedeelte van die 30 miljoen is grond gekocht en grond, uh, landbouwgrond, en dat heeft uh, de neiging om niet al te zeer in waarde te dalen, ondanks de crisis in de uh, woningmarkt uh, in de uh, vastgoedsector. Het is geen weggegooid geld, zegt u? Het is uh, voor een groot gedeelte is het absoluut geen weggegooid geld geweest. Dus uh, wat dat betreft nogmaals moet de SP het kastje bij de muur houden. En ik ben wel verbaasd dat zij zegt dat er veel transparanter moet worden opgetreden. Want ik heb in de afgelopen vier jaar van de SP... niet één voorstel op dat terrein gezien. Dus dan ben ik wel heel benieuwd... met welke concrete plannen de SP dan nu gaat komen. Mevrouw, terwijl er we de hebben, af... mevrouw we hebben, van de ja, SP? We hebben, we hebben niet anders gedaan en elke keer aan de bel trekken over inderdaad uitgaven... waarvan wij zeiden, daar moet je nog eens een keertje heel goed over nadenken... want het is geld van een ander. En dat hebben we elke keer gezegd. Maar ja, het was absoluut het college van gedeputeerde staten... wat dan elke keer zei van nee, wij vinden dat we het goed doen, wij zetten door. Maar dat en, dan en dan werd, wij, en dan het werd, en dan het werd vervolgens... Wij te maken met transparantie. Ik wil het over, over die transparantie nou ja, hebben, meneer Brinkman. Ik is als u, veel in de achterkamer u, besproken. U hoort nu, Remi de Alba van de SP dat Rand randmeer ineens noemen. En dat er, is, was, dat, is u dat bekend en wordt u daar ook op aangesproken door kiezers? Is het bestuur zo transparant dat men daarvan weet? Nou ja, uiteraard weet ik over het dossier Rand randmeer Maar even voor de helderheid. Alle beslissingen die daarin zijn genomen, die zijn gewoon democratisch genomen. Die zijn en, openbaar en, dat, en die kan dat, dat iedereen project, weten. Ja, natuurlijk. En, dat, en, en in dat opzicht vind ik dat ook een verkeerd voorbeeld. Nou, uh, nee, daar is geen, is, geld, daar is geen geld verdwenen wat dat betreft. Daar is een, een project mislukt waar uiteindelijk democratisch beslist is om dat niet door te laten. Te gaan. En dat, dat vind ik niet een goed voorbeeld. Wat ik veel, be, veel belangrijk vind, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, Hero, is bijvoorbeeld. Hero, ja, mag, mag ik, ik even onderbreken? Er staan een heleboel witte, oude mannen hier. die heel graag ook iets kwijt wilden. Mag ik ze even en dat jij ja, dan Ja, ja zo je, meteen het, wordt... het mooie transparantie voor. Ik zie jou er heel erg duidelijk tussen staan. In de <laughs> Prim, ga je gaan? Uh, dag meneer, u bent hier met de heel pamflet gekomen. Wie bent u en wat wilt u kwijt? Nou, ik ben Loek Lamers. Ik woon ook in Wochnum En ik uh, wil eigenlijk een lans voor het feit dat er altijd gezegd wordt: de mensen vragen zich af. Hoe het toch zou komen dat de kloof tussen burger en politiek zo groot is. Ja. Nou, als je nou weet wat er. En uh, dat is niet direct wat de provincie betreft. Oké, okay, dat... dan gaan we het er niet over hebben. Waar <laughs> gaat u op stemmen? Uh, ik ga stemmen op de PVV, maar ik wil wel graag dat die extreme, extreme dingen van de PVV dat die eraf gaan. Genoem een voorbeeld van zo'n extreem oh, ding. Nou, oh, ik vind het woord kop voor de tax dat vind ik gewoon een raar iets. Dat vind ik, dat Meneer Brinkman steekt bij. zijn duim op, dat u ah, dat maar weet. Hero Brinkman, reageert, hij wil wel op jullie stemmen, maar je moet de extreme standpunten van jullie laten varen. Ja, maar ik ben ontzettend blij dat hij op ons stemt. En uh, uiteraard is het zo dat, uh, dat de, de, de standpunten die we hebben, die hebben we. Uh, uh, en natuurlijk gaan we ook uh, uh, wat dat betreft dieper in de politiek in. Maar uh, we staan voor onze standpunten. Dat moet u beseffen. Wat bedoelt u nou met dieper in de politiek ja, die in? Die standpunten kan je toch veranderen. Kan je toch, die kan je toch aanpassen. Als je nou weet dat er een heleboel mensen in Nederland zijn die, die eigenlijk toch wel pro-PVV zijn... maar ja. afgeschrikt worden door bepaalde uh, extreme... Uh... Geef een concreet voorbeeld, behalve kop voor de tak. Hij wil, geen, hij wil geen hoofddoekjes in de provincie, in het provinciehuis. Vindt u dat slecht? Of uh, zegt u dat is niet extreem? Ik, ik, ik vraag me nog steeds af waar staat nou in godsnaam... dat een moslim een hoofddoek moet dragen? Waar staat dat nou? Dat staat in drie soera's. Uh, in, in hun geloof staat dat. Dat is een heel belangrijk symbool. Ik wil even naar een beller. Maar, maar, als het goed is, meneer Morsink. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het eens? Nou, ik heb net die mevrouw uh, van de VVD uh, een beetje onzin uit te horen kramen. Van uh, ja, nee, maar die meneer... Uh... Het geld dat weg was naar ijsheef en dan nemen we politici, die nemen dan hun verantwoordelijkheid en stappen op. Ja. En ja, Die krijgen dan vijf jaar wachtgeld. Als ik bij mijn baas ben en ik maak vijf miljoen zoek, dan uh, kan ik niet tegen mijn baas zeggen, ja sorry man, uh, ik neem ontslag en we lullen nergens meer over, maar dat kan in de politiek wel. Het wordt een keer tijd dat we in de politiek ook eens een keer gewoon echt verantwoordelijkheid Dank nemen. Dank u wel, meneer, en meneer zeggen, We hebben wat geld weggemaakt. Dat gebeurt ook in gemeenten. Ik heb in Hilversum gewoond. Er was een school uh, helemaal uh, naar de, de klote op, omdat het geld in één keer niet meer was. Oké, okay, het is duidelijk. Uh, de verantwoordelijkheid moet dan ook echt genomen worden, zegt meneer Morsing, Dank u wel, Elisabeth Post van de VVD. Nee, ik vind dat dat, ook, uh, dat dat ook gebeurd is. En nogmaals, het is niet zo dat uh, uh, dat... dat... Een bewuste actie is geweest. Uh, degene die destijds het geld in uh, IJsland hebben uitgezet, dat was bankie, niet dat bij Landsbankie. Het ging toch om een lekkere hoge rente. Het, het ging natuurlijk ook om een hoge rente. Maar op het moment dat uh, het fout ging, was er niemand die dat heeft zien aankomen. Als dat het geval geweest zou zijn, dan zouden er ook niet zoveel gefaest. Het gaat, om, het gaat nou, niet om nee, dat die dat geld even. Nee, maar ik wil het graag daar, even afmaken. Want en daarom nee, dat, het dan, gaat erom dat het niet uh, Ton Hoijmaijers of de VVD zelf is die dat geld daar weg hebben gezet. Dat mensen dat in goed vol vertrouwen hebben gedaan. Daar is uiteindelijk wel altijd een politicus eindverantwoordelijk voor. Die bemoeit zich niet met de details van de uitzettingen, maar die is wel eindverantwoordelijk voor. Maar iets kan met en de beste bedoelingen verkeerd gaan, het we, is Olberts. wel genomen. Nou oh ja, kijk, het, het punt is natuurlijk dat er gewoon door die hoge rente, daar is bewust een risico genomen. Hmm. Iedereen weet hoe hoger de rente, hoe groter het risico. En daar heeft niemand nee tegen gezegd. Mevrouw okay, Albers, we er was niemand even... die van tevoren wist... dat Koupting, dat Landsbanki... Mevrouw Post, het is hier heel omvullen. koud... en er staan mensen te verkneukelen van de kou. Prim, toch buiten gaat, de bus. Uh, u wilde, waar gaat u op stemmen? Gaat de SP stemmen. Loek uit Dirk Zorren. Die kwam toevallig langs. Ik luister elke morgen naar je programma. Vandaar. En maar waarom de SP? Omdat de SP de, de partij is die de rekening van de crisis... die veroorzaakt is door de VVD en CDA toestanden... de banken en zo. Die legt de rekening daar neer waar die leergedecht moet dus worden. U stemt echt vanwege landelijk... op. De SP, niet vanwege provincie? Ook vanwege provincie, want net wat van Hoijbijers hoorde, ik bedoel dat er niet mee is afgerekend. Ik bedoel dat, dat vind ik bijzonder kwalijk. Oké, okay, en dan ga ik naar de laatste meneer. Uh, u stemt op wat? Ik stem op GroenLinks. Ondanks het feit dat Harry Borghout stond te slapen toen 78 <laughs> miljoen verdampt werd? Ja, maar dat uh, heeft niks te maken met de landelijke politiek. En ik sta erg achter de ideeën van GroenLinks vanwege het energiebeleid. En ik uh, had uh, het oudste biologische fruitbedrijf in Nederland... met de gedachte van geven we de aarde op of geven we de aarde door. En energiebeleid dan ben ik bijvoorbeeld tegen de, uh, het, het gebruik van kernenergie... Want er zijn ook wel andere mogelijkheden, bijvoorbeeld windmolens op zee. Ja, er echt... Oh, hier... de windmolens. Dank gaan we het zo meteen ook nog over hebben. We, we gaan, we gaan, we gaan zo meteen verder hier met onze gasten, de heer Obrinkman, Remina Alberts en Elisabeth Post. Eerst gaan we even luisteren naar de jonge makers van dorst. plassen met een provinciaal. Wat is er mis in een pis? Wat is er, er mis in jouw provincie? Frustraties, irritaties, visies en idealen. Dorst. Pist met provinciaal. Vanuit het Noord-Hollandse Opdam in de Sint-Victor-parochie pissen we vandaag met pastoor Paul Vlaar. En pastoor Paul, wat wil jij beter zien in Noord-Holland? Nou, op zich heb ik niet uh, heel veel te mopperen en te verbeteren. Het is een, uh, op zich een diverse provincie met uh, agrarische gebieden, met stedelijke gebieden. Petje af voor de bestuurders die dat allemaal uh, bij elkaar weten te houden. Wat ik wel zou willen meegeven is uh, blijf werken aan de leefbaarheid van de kleine dorpen, van de kleine kernen. Want uh, die mogen niet ondersneeuwen. Wat ik ook zou willen meegeven is, uh, bouw niet alleen hu huizen, maar werk ook aan de mobiliteit. Ik word uh, aanstaande vrijdag 4 maart 40 jaar en de helft van die jaren, 20 jaar, wordt er al over de West-Frisiaweg gesproken. Die moet toch een keer gerealiseerd gaan worden, net als andere wegen, om toch vanuit ons mooie noorden van de provincie ook naar het zuiden te kunnen rijden. Oké, okay, terug in de verkiezingsbus. De stemming van Nederland met Remina Alberts van de SP, Elisabeth Post van de VVD... Hero Brinkman van de PVV. We hebben het over verantwoordelijk en transparant besturen. Uh, het probleem is, mevrouw Post heeft duidelijk gemaakt... ...dat je met de beste bedoelingen toch iets volledig verkeerd kan gaan... ...en dat je daar verantwoordelijkheid voor moet nemen. Ik denk... Ik wilde even, nou, dat mevrouw Post wel een punt heeft toen ze zei... ...het is een politieke verantwoordelijkheid dat niet... Dan hoor je mij als hetzelfde. Wat, op wat, ik, wat ik meneer Brinkman wilde vragen, is het is natuurlijk duidelijk of iemand nou schuldig of niet? Het gaat erom dat je duidelijk maakt, duidelijk maakt aan de kiezers. Blijkbaar is er inmiddels echt zoveel wantrouwen. Omdat op een of andere manier niet goed duidelijk wordt gemaakt. Niet goed duidelijk wordt gemaakt aan de kiezer. wat er nou precies hand is. en wie wel of niet zijn verantwoordelijk heeft. Ik hoor er veel onweer ondertussen. Ehm. Ja. Um, ja, kijk, wat ik, wat ik van belang vind is dat, uh, dat uh, daar waar uh, risico's genomen worden dat Die democratisch afgedekt zijn. En wat ik net al zei, da daar blijf ik bij. Ik ben ervan overtuigd dat 55 statenleden niet allemaal op de hoogte waren van toch hoe je het werd of keer. De risico's die je nam. Kijk, als democratisch besloten wordt om veel geld, wat even een half jaar of een jaar koud gezet kan worden, als er be democratisch besloten wordt om dat, uh, zeg maar, uh, met veel risico's om een gegeven te gaan uitzetten. En uh, wat mij betreft, koop je er uh, opties of aandelen van. Dan is dat allemaal prima. Ik zou het nooit doen. Ik zou dat risico nooit lopen. Als, je maar maar als, uitlegt. Al, als, als het maar democratisch gedekt is. Ik heb wel de indruk dat, uh, dat, dat, dat er een bepaalde cultuur is ontstaan in de afgelopen uh, jaren in Nederland. Want het is niet alleen Noord-Holland die daar een probleem heeft gehad. Maar natuurlijk ook veel meer gemeentes en ook andere provincies. Dat er een cultuur is, is ontstaan. Ik weet het zelfs maar vanuit de politiewereld dat de politieregio's uh, uh, uh, uh, daarin uh, uh, ge gehandeld hebben. Dat dat uh, iets ontstaan. Ik moet wel even zeggen: de politiek moet ja, wel. ik wilde heel even de mevrouw van de SP ook nog enigszins ja, ja, kijk, is... even de kans geven om te reageren. Ik vind er wel een klein verschil tussen of mevrouw het democratisch Albert. gedekt is of het goed Goed is uitgelegd. Want ja, dat je kunt, ook. Dat je kunt ook. het ook zo uitleggen... dat je het democratisch gedekt krijgt. En dan worden dus in feite... de statenleden worden deelgenoot gemaakt... van maar, een foute beslissing... terwijl ze niet precies weten nou, hoe het is. Dat is, is maar, de maar, taak van de politiek. Maak je een vraag stellen. Luister straks voor de duidelijkheid. Ik ga dus waarschijnlijk SP stemmen. Ik denk het haast zeker. Um, en ik wil dat u dat allemaal ook weet. Frustreert het je niet? De SP is jarenlang bezig geweest... om te vechten tegen dat Old Boys-netwerk... tegen de geslotenheid. Ineens komt daar weer... Wilders en de PVV. En die slaan die deuk... Die de SP niet gelukt is. Ze hebben nu 25 zetels. Net zoveel als jullie vier jaar geleden. Domineren de hele landelijke politiek. Frustrerend. dat je ik niet de nou, Nee, nee, mag nee, ik nou, daar dan, even vraag, nee, nee. Hij stelt ja. de vraag aan maar, mij. Maar, he, ja, dus maar, laat ik hem alsjeblieft even af, afmaken. Mag, die vraag. Want dan kan je hem daarna aanvullen. Kijk, ik vind het hartstikke goed. dat nu de, de aanpak die de SP heeft gedaan. overgenomen wordt door de PVV. En dat betekent alleen maar dat er meer. Dit gaat over hoe zijn. je iets uitlegt. Je je zelf ook heel Ja, dat doe ik heel goed. Nee, maar. Het was natuurlijk netjes geweest... als ze dan ook de bronvermelding van die standpunten erbij hadden gedaan... dat die van de SP zijn gekomen. Dat zou wel netjes zijn geweest. Okay, dan heb ik dus, een paar concrete vragen. Um, uh, wij hebben ons bijvoorbeeld gekeerd tegen de diensthouders en chauffeurs... Ja, van de Daar hebben wij de vragen over gesteld. Uh, uh, uh, daar Zellende. hebben jullie vragen over gesteld. Ik heb nooit een motie gezien, uh, wat dan ook, van de SP de afgelopen vier jaar... waarin jullie dat hebben aangepakt. Ik kan u verzekeren, ik kan u verzekeren. Als de PVV, en dat zit er dik in, in de Staten komt... dan, is, dan zijn dat de eerste dingen... Die die De PVV gaan aanpakken. U heeft nee, met nou alle ja, respect, u heeft jarenlang liggen slapen daar in de Staten. U heeft er nooit. Waarom heeft u no, niet geageerd no, no, tegen no, het feit no. dat alle Statenleden een eerste klas een jaarkaart krijgen? Dat, dat vertegenwoordigt 1800 euro ja, per Statenlid. Ja, ja, ja, ja, ja, dat zijn ja, ja, ja. er 55. Waarom heeft u zich daar nooit tegen gekeerd? Nou. Waarom niet? Vindt u het zo belangrijk dat u in, in, in strijd met uw eigen achterban toch lekker eten eerste klas wil rijden? U kunt toch ook gewoon tweede klas rijden? Sterker ja. nog, u heeft die over Jaarkaart gezien. Ik zou nog even op laten reageren en dan nog even een vraag voor me van Post van de Luister. Dat Iemand die uh, nog niet in de staten zit en er ook nog niet in gezeten heeft, uh, meteen deelgenoot wordt gemaakt van die jaarkaart. Ja, maar dat is vind ik. Dat is hoort, mijn taak als hoort. politicus ja, en, en lijst. Maar neem niet de weg, de neem niet weg, want uiteindelijk um, die. Die zijn wel degelijk aangekaart. We hebben ook meteen vanaf het allereerste begin hebben wij dat is aan... echt niet waar. Onder door, het spijt andere, we wel Albers, ja, ja, is gewoon niet waar wat ze zegt. Even de dames. Ik vind het wel grappig, zo twee tegen één. Nee, maar ik vind het wel een beetje merkwaardig dat mevrouw Albers nu heel erg hard tamboreert op het moet-transparant. Uh, ik hoor geen enkel concreet plan. En ik heb de afgelopen vier jaar heb ik helemaal niets gezien wat gaat over integriteit of transparantie van de SP. Het enige wat ik gezien heb is een voorstel om een gat in de begroting te schieten van 250. Miljoen. Nou, dat was een kwestie van kiezen. Er, is, er is, een luisteraar... is een luisteraar... Als ik moet kiezen, kies ik niet voor een gat in de kast. van Meneer of mevrouw Boompjes heeft gebeld. Die zegt of het nu de gemeente of de provincie of het rijk is belastinggeld wordt met bakken verspeeld. Maar ze halen het ook wel weer op met belastingen. Via de hondenbelasting bijvoorbeeld. Ik betaal voor twee kleine hondjes 218 euro per jaar. Precies. En geen prullenbakje te bekennen. Belangrijk. En met de poepjes moet je maar rond blijven lopen. En alles maar recht praten. Mevrouw Post. Als het gaat om de provinciale belasting, wij hebben er maar één. Dat, is de opzente. Uh, dat zijn de opzenten is... op de, uh, op de motorrijtuigenbelasting. Ja? Als u met een auto rijdt, dan betaalt u motorrijtuigenbelasting En daarbovenop komen dan de zogenaamde opzenten. In Noord-Holland zijn die al jarenlang veruit de laagste van heel Nederland. En als dan de VVD ligt, dan blijft dat de komende vier jaar ook absoluut zo. Geen nou, Maar, daar, maar, maar hek, we dat moeten naar Felix Beurders, Remina Albers. Want die, Felix Beurders komt straks bij de ja. gids.fm. Dat maakt hij met een heleboel mensen. <laughs> en de kantinejuffrouw zorgt altijd dat hij lekkere koffie heeft. Goedemorgen, Felix. Wat heb je straks in de gids.fm? We hebben een automaat, Prim. Goedemorgen. Uh, je moet niks hoor. Ik oh. bedoel, uh, als jullie een leuke discussie <laughs> hebben, ga gerust door. Maar we hebben het onder andere over Saoedi-Arabië. <laughs> Daar nou heeft de koningin bedacht dat er een 24 uurs sportkanaal moet komen. Dat is gratis, daar hoeven mensen niet voor te betalen. Onder het mom, geef het volk eh, brood en spelen. Brood en spelen. En, ja, natuurlijk. En dat gaat gebeuren. Maar desalniettemin blijft het toch zeer onrustig daar. Op 11 maart is er een dag van de woede in Saoedi-Arabië. En ik ga praten met de enige professor kinderarbeid. Dat wil zeggen, hij is geen professor meer. Hij is afgelopen vrijdag met de emeritaat gegaan. Hij was de enige professor kinderarbeid in Nederland. De stemming van Nederland. Provinciale statenverkiezingen. Woensdag, uitslagenavond. Radio 1 is erbij. Vanaf half negen. Het verslaggevers bij de politieke partijen. Reacties vanuit de Eerste Kamer. Opinies en debat. Woensdagavond vanaf half negen. De uitslagenavond.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 Dit is Radio 1.